5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Morgen dag van nationale rouw in België. Karzai vindt dat NAVO zich uit Afghaanse dorpen moet terugtrekken. En woningcorporaties willen zonnepanelen op alle huurwoningen. <tie> Morgen wordt in België een dag van nationale rouw gehouden in verband met het busongeluk in Zwitserland. Bij het ongeluk kwamen 28 mensen om het leven, onder wie 15 Belgische en 7 Nederlandse schoolkinderen. Het is nog onduidelijk wanneer de lichamen worden teruggevlogen naar België. Premier Di Ruppo had gezegd dat dat vandaag zou gebeuren, maar de gemeente Lommel spreekt dat tegen. De ouders hebben vandaag in Zwitserland hun omgekomen kinderen kunnen identificeren.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 De Afghaanse president Karzai wil dat de NAVO-troepen zich terugtrekken... uit dorpen en afgelegen gebieden. Hij zei dat na een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Defensie Penera. De oproep van Karzai volgt op het bloedbad... dat een Amerikaanse militair aanrichtte in de provincie Kandahar. Eerder waren er spanningen vanwege koran -verbrandingen op een Amerikaanse legerbasis. Karzai zegt ook dat hij liever ziet dat de Amerikanen... al volgend jaar alle veiligheidstaken overdragen aan Afghanistan. De geplande overdracht is in 2014... De Taliban schorten de gesprekken met de Amerikanen over vrede op. Volgens de Taliban hebben de gesprekken geen enkele zin... omdat de Amerikanen steeds andere voorwaarden stellen. Zo zouden ze erop staan dat de Afghaanse regering... bij de gesprekken wordt betrokken. De gemeente Westland stuurt deze maand bussen met werklozen... langs kassen in het tuinbouwgebied om een baan te vinden.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 Premier Rutte blijft erbij dat hij geen afstand hoeft te nemen... van het PVV-meldpunt over Midden- en Oost-Europeanen. Het Europees Parlement sprak vandaag uit dat hij dat wel moet doen... omdat het meldpunt discriminerend zou zijn. In een brief aan de Tweede Kamer herhaalt Rutte... dat het kabinet niet van geval tot geval commentaar geeft... op acties van politieke partijen. Hij benadrukt nog eens dat het meldpunt het initiatief is van de PVV... en niet de mening van het kabinet weergeeft... Of een politieke partij de grenzen van de wet heeft overschreden... moet de rechter beoordelen, vindt de premier. En hij voegt eraan toe dat het saldo van arbeidsmigratie... uit Midden- en Oost-Europa positief is, maar dat er ook zorgen zijn. Ethiopische troepen hebben in buurland Eritrea... een aantal militaire posten aangevallen. Ethiopië zegt dat Eritrea militante groepen steunt... die zich onder meer bezighouden met het ontvoeren van toeristen in Ethiopië. Aanvallen waren zo'n 15 kilometer van de grens. Een woordvoerder gaf geen details en zei alleen dat de aanvallen succesvol zijn verlopen. Eritrea en Ethiopië zijn aardse rivalen. De landen vochten de afgelopen decennia diverse bloedige conflicten uit. De laatste grote oorlog was van 1998 tot en met 2000. En er vielen toen naar schatting 80.000 doden.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 De elf Malinese voetballers die spoorloos waren verdwenen... uit een trainingskamp in Ziedikzee, zitten in Parijs. Dat zegt Kees van Vossen van het managementbureau... dat de spelers naar Nederland haalde. Van Vossen zegt dat de Malinese hem gebeld hebben... om de weg terug naar Zeeland te vragen. Ze zouden vanavond een wedstrijd spelen in Ziedikzee. Van Vossen gaat ervan uit dat ze in de loop van de dag weer terug zijn. De wedstrijd gaat hoe dan ook door. Het Malinese team wordt aangevuld met Ziedikzeese voetballers. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Al kan er lokaal wat mist of laaghangende bewolking ontstaan. Morgen redelijk wat zon en wordt het met 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden opnieuw vrij zacht. Zaterdag vooral in het oosten zon en in het westen komt dan meer bewolking voor. ABB Verkeersinformatie. Het is een doodnormale avondspits met maar weinig files die er uitspringen. Er is dus wel weer druk op de A4, Den Haag-Amsterdam. Bij de versmalling bij Zoeterwouderdorp staat 8 kilometer. Die file begint eigenlijk al bij het Prins Klausplein. Op de A12, Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, 9 kilometer. En ook aan de zuidkant van Rotterdam een lange file op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en het Vaanplein, 13 kilometer. Nieuw. Nieuw. Een flexibel pensioen met zekerheden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 Ga nu naar Transavia.com en win een cultuurcitytrip Wenen met 2000 euro zakgeld. Het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Goedemiddag, bijna acht minuten over vijf. Is het kabinet onder de indruk van de kritiek van het Europees Parlement... op het meldpunt van de PVV voor Midden- en Oost-Europeanen? Straks meer erover. Het ongeluk met de Belgische bus in Zwitserland is mogelijk veroorzaakt doordat de chauffeur vlak voor de crash een DVD of CD wilde opzetten. Volgens een Zwitserse en een Belgische krant hebben gewonde kinderen dat verteld aan ouders en verplegend personeel. Correspondent Joris van Poppel, uh, wat weet jij van dit verhaal over de chauffeur die een DVD of CD wilde opzetten? Ja, ik, ik hoor het en ik lees het in de, op websites van, van kranten. Precies op dezelfde manier zoals de mensen het hier uh, horen. De gemeente Lommel die was van plan om een persconferentie te geven om vijf uur. Dat hadden we het kunnen vragen of die misschien iets meer daarover zouden weten. Maar die persconferentie is, is afgelast. En, en ja, de, de, de kinderen hebben dat volgens die twee kranten, een Zwitserse en een Belgische krant. Uh, hebben dat uh, verklaard aan verplegend personeel. Dat er een dvd werd opgezet, uh, dat is een beetje toen ze de tunnel inreden, een kwartier na vertrek. Dat is. Plausibel, Maar tegelijkertijd is het ook speculatie. Want zegt de Zwitserse politie in ieder geval, er is nog geen, uh, geen bewijs voor. Uh, het wordt in Zwitserland natuurlijk wel uitgezocht. Ja, het onderzoek gaat natuurlijk verder. Er is wel een persconferentie gegeven van het busbedrijf, hè, van de verongelukte bus. Is, is daar iets gezegd? Ja, zeker. De directeur van het busbedrijf, Top Tours... Die heeft een persconferentie gehouden... die zegt dat er geen gezondheidsproblemen bekend waren bij de chauffeur. Dat is dus heel belangrijk. En hij zegt ook dat hij van de Zwitserse politie heeft gehoord... dat de chauffeur geen hartproblemen had. Dat hebben ze onderzocht. En dat de chauffeur ook niet onwel is geworden. Nou ja, dat zegt hij. Dat hebben we ook nog niet bevestigd gekregen van de Zwitserse politie. Dramatisch is ook dat die directeur van dat bedrijf... die was juist op het moment van het ongeluk was op weg met een bus vol schoolkinderen... Naar hetzelfde, naar hetzelfde dorp voor een wintersport van een andere vakantie. En die hoorden onderweg dat er een van zijn bussen met een medewerker was, was gecrashed. Vanavond, Joris, is er in Lommel een waken. Hoe gaat hij eruit zien? Ja, een waken is het inderdaad, dus geen mis... Uh, een woordwaken noemt de deken het hier, zodat hij wat meer ruimte heeft voor, voor emoties. En wat meer zijn eigen invulling uh, aan kan geven. En, en ja, ruimte heeft. Um... Dat is hier in het kleine kerkje naast de school. Nou, daar passen 300 mensen in, maar de verwachting is dat er veel meer mensen gaan komen. En het is eigenlijk bedoeld voor, voor de lokale gemeenschap hier, voor, uh, voor Lommel Colonie. Daar wonen 2000 mensen. De verwachting is dat er daar veel van gaan komen. Natuurlijk, zoals de hele dag hier al mensen, mensen komen. Um, weinig hoogwaardigheidsbekleders worden er ook uh, verwacht. Eigenlijk met drie Vlaamse ministers, de, ministers, de minister van Onderwijs en, en twee ministers die hier, uh, in de, die hier uit de streek komen. En morgen zullen de vlaggen in Nederland bij de hoofdgebouwen van de Rijksoverheid uh, half stok hangen. Dat heeft premier Rutte zojuist bekendgemaakt. In België is het morgen een dag van nationale rouw. Hoe wordt die vormgegeven? In ieder geval met een minuut stilte om 11 uur uh, bij alle openbare gebouwen en ook in alle scholen. Dat is, het, dat is het, de, de, de grootste nationale activiteit. Alle vlaggen hangen natuurlijk half stok, zoals we eigenlijk al de afgelopen dagen half stok, half stok hingen. Het parlement zal ook weer stilstaan bij de gebeurtenissen. De regering, de regering zou bijeenkomen, maar voor een regulier overleg, dat is allemaal afgeschaft. Het is nog onduidelijk wat de koning gaat doen, wat het programma morgen precies is. Maar het wordt ongetwijfeld een dag morgen die helemaal in het teken staat van de rouw hier in België. Joris van Poppel was dat. Al ruim 8000 doden en het ziet er niet naar uit... dat het geweld in Syrië snel zal stoppen. Aangestoken door de opstanden in onder meer Tunesië, Egypte en Libië... dacht de Syrische oppositie dat het opstappen van president Assad... een kwestie van een paar maanden zou zijn. Maar vandaag, precies een jaar na het begin van de opstand... is Assad er nog steeds. Correspondent Sander van Hoorn, hoe stevig zit hij... een jaar na het begin van die opstand eigenlijk nog in het zadel? Maar nou, in elk in elk geval stevig uh, genoeg. Kijk, uh, de, heel, de oppositie zegt uh, niets minder dan buitenland ingrijpen zou hem uit dat zadel helpen. Nou, dat ziet er voorlopig nog niet aan te komen. Je kunt je ook wel voorstellen dat als er uh, heel veel uh, overlopers zijn uit zijn leger, dat het ook hard kan gaan, zit er ook nog niet aan te komen. Dus ja, hij zit niet super stevig in het zadel, natuurlijk. Hij moet op alle fronten strijd leveren tegen de gewapende oppositie en tegen demonstranten. Maar. Stevig genoeg in elk geval. Ja, Sander, hier komt het nieuws binnen dat experts van de Verenigde Naties nu gaan deelnemen aan een door de Syrische regering geleide humanitaire missie uh, in Syrië. Dat hebben ze bekendgemaakt in New York. Wat moeten we uh, ons daarbij voorstellen? Ze gaan Homs bezoeken, Derra, Aleppo. Wat, wat, wat denk je dat daar uh, het nut van zal zijn? Nou, dat moet in de praktijk blijken. Kijk, we hebben natuurlijk wel eerder waarnemersmissies gehad uh, van de Arabische Liga bijvoorbeeld, die uiteindelijk uh, heel weinig bewegingsvrijheid hadden of uh, heel erg uh, gestuurd werden door de Syrische regering. Vraag is uh, wat deze uh, mensen kunnen doen. Een humanitaire missie, dat lijkt er dan ook op te duiden dat er uh, bijvoorbeeld uh, voedsel, waarvan de VN zegt dat dat hard nodig is, voedsel, medicijnen, dat dat verdeeld gaat worden. Dus dat we gaan bekijken waar dat uh, nodig is. Het zal allemaal in de praktijk uh, moeten blijken. Um, Sander hoorden een half uurtje geleden Jan Eikelboom bij ons vertellen over de pro-Assad demonstratie. Eerder vandaag in Damascus, waar hij uh, op dit moment is. Je hebt natuurlijk de laatste tijd gesproken met Syriërs die naar Libanon zijn gevlucht. Hoe kijken die terug op het afgelopen jaar opstand? Nou met verwondering eigenlijk. Verbitterde verwondering. want Verbitterd natuurlijk omdat ze van huis naar huid gevlucht zijn. En uh, omdat ze dachten een jaar geleden, dat het uh, dezelfde kant op zou gaan als, als, uh, als, als Libië, als Tunesië en als Egypte, die revoluties die in meer of mindere mate geslaagd zijn. En ik spreek heel veel mensen, dacht, we hadden wel verwacht dat het langer zou duren hier, twee, drie, misschien zes maanden, maar... Dat het dan toch wel bekeken zou zijn. En die mensen moeten allemaal vaststellen dat het uh, dus zover nog lang niet is. Er uh, zaten mensen bij die elf maanden geleden al gevlucht waren die uh, de demonstraties hebben meehelpen organiseren. die dus echt vreesden voor hun leven. Toen al. Uh, maar ook mensen gesproken die nu nog vluchten, die uh, uh, pas zijn vertrokken toen uh, die beschietingen zo hevig werden op die Syrische steden en dorp. En ook zij zijn nu gevlucht en zeggen we hebben geen idee wanneer we terug zullen keren. We hopen snel, en dan gaat Stefas, die blikt natuurlijk de hemel in, uh, hopend op hulp van God. Maar... Ja, als we die niet kunnen krijgen, dan hoopt iedereen toch op uh, internationaal ingrijpen van de NAVO bijvoorbeeld. Want met minder dan dat zeggen zij ook, uh, zal het niet uh, gebeuren dat afstand aftreedt. Sander van Horen, dankjewel. Zo, de Kappersbond over een eventuele BTW-verhoging waar het kabinet over nadenkt. Ze vrezen bij de bond het verlies van vele, vele banen. Dat zo. René Passet, een zonnige dag. Uh, lastig voor de automobilisten die in de file staan. Ja, die laagstaande zon die kan tricky zijn. Maar toch valt het erg mee met het aantal ongelukken. Sterker nog, ik heb er op dit moment geen enkele op mijn scherm staan. Wel 30 files. Het is een hele normale avondspits tot nu toe. 130 kilometer. Bij Rotterdam valt het wel mee. Behalve aan de zuidkant van de stad. Op de A15 vanuit Europoort. Want daar zaten langs de file van dit moment. Tussen Rozenburg en het Vaanplein 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Een forse terechtwijzing van het Europese parlement vandaag over de houding van premier Rutte ten aanzien van het PVV-meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Michiel, jij staat nu voor het Katshuis. Daar is premier Rutte aan het onderhandelen met CDA en de PVV. Hoe is het nieuws aangekomen bij hem? Nou ja, het is een uh, forse resolutie, zoals je zei... Uh, die dus een afkering uitspreekt over dat PVV-meldpunt. Uh, een uh, resolutie waar maar liefst acht keer het woord discriminatie in genoemd wordt. En uh, waarin Nederland ook de maat wordt genomen als het gaat om de opstelling in Europa. Rutte zou afstand moeten nemen van die PVV-website. Ja, ik denk dat premiers als Lubbers, Kok en Balkenende... dit als een gevoelige tik ervaren zouden hebben, als gezichtsverlies. Dat zegt uh, Rutte dus weinig. Wat vindt Wilders daarvan? <laughs> nou ja, kijk, het punt is dat uh, Rutte uh, helemaal niet reageert uh, in de openbaarheid. Hij doet het af met een briefje aan de Tweede Kamer. En daarin uh, herhaalt hij domweg het standpunt dat hij zich niet geroepen voelt afstand te nemen van het PVV-meldpunt. En beargumenteert dat dus opnieuw met uh, het bekende mantra. Het is een initiatief van één partij, de PVV. De website reflecteert geen sinds de gedachten van het beleid van de regering over arbeidsmigratie uit midden- of Oost-Europese landen. En de regering geeft niet van geval tot geval commentaar op acties van politieke partijen. Kortom, zijn opstelling is onveranderd en het lijkt langzaam heen te glijden als van een tevalpan. En hoe lang uh, blijft het langs Rutte heen glijden, denk je? Want je had natuurlijk eerst de oppositie in de Tweede Kamer, ook het CDA. Dat drong ook speciaal uh, aan op, op dat hij ja. zich krachtiger uit zou spreken. De Europese Commissie, nu het Europees Parlement... Nou ja, hij probeert zich natuurlijk alsmaar op de vlakte te houden, maar ja, het feit is toch wel dat de kwestie steeds meer aan hem gaat klegen, kleven. Uh, hij weet er niet mee af te rekenen en het mantra dat het kabinet dus niet reageert op acties van politieke partijen wordt ook steeds minder geloofwaardig. Omdat hij bijvoorbeeld afgelopen zaterdag er als kippen bij was om een boek van de VVD-senator Siebe Schaap te veroordelen... En dat boek, Het Rancuneuze Gif, eh, daarin trekt Schaap een vergelijking tussen de opkomst van het fascisme in de jaren dertig... en de manier waarop de PVV onvrede en rancune politiek opwekt en uitbuit. Nou, eh, daar eh, distanceerde Rutte zich meteen van. Uh, ja, en er zou dus ook nog druk zijn uitgenoefend op uh, Siebeschaap om uh, de presentatie van dat boek uit te, te stellen om uh, de katshuisonderhandelingen niet te belasten. Ja, en die opstelling van Rutte begint toch uh, ook op, uh, in zijn eigen partij op uh, ja, onvrede te stuiten. Want daarmee laat Rutte op zijn minst de verdenking op zich dat hij alles ervoor over heeft om Geert Wilders tevriend te houden. Ja, en dat is toch niet de ferme opstelling die men van een VVD-premier verwacht. Michiel Breedveld, dankjewel. Daarbij het hek van het Katshuis en dan binnen het hek in het gebouw probeert het kabinet en gedoogpartner op allerlei manieren te bezuinigen of belastingen te verhogen... om uit die financiële problemen te komen. Een van de ideeën die er daar over tafel gaan... is de verhoging van BTW op een bezoekje aan de kapper. Nu is de BTW nog 6 procent en dat zou wel eens naar 19 procent kunnen gaan. Wassen, knippen en feunen wordt dan een stuk duurder. Peter van der Meerschout liet zich even bijknippen... bij Salon Guitudon in Hilversum. Wat kost dat nou, knippen, bij u? Bij ons is uh, een, een gemiddelde knipbeurt, en dan ga ik even uit van het tarief van de, van de kinderprijs, dat is vanaf uh, 18 euro. En dan uh, ja, variëren naar de behandeling, veunen, uh, uh, uh, nou ja goed, uh, heren knippen is uh, 26 euro. En dan uh, zit Wasser ja. er bij ons altijd bij in. Dat is de gemiddelde prijs hè? Ja, het is een beetje de gemiddelde prijs. We gaan een beetje uit... Ook van een beetje de... voorzichtig bij mijn oren hoor, ja. want ik ben erg gevoelig voor dat soort dingen. Dat de oor eraf gaat? Of? Ja. Ja. Nee hoor, ik zou zal, ik zal je bakkenbaden niet te kort maken. Maar als die wijn nou verhoogd wordt, hè, van 6 naar 19%, betekent dat dat uw prijzen dan ook gelijk 13% omhoog gaan? Dus dat knippen bij u, nou wat is het, 2,5 euro duurder wordt? Ja, nou ja goed, uiteindelijk denk ik dat, uh, dat dat wel moet gaan gebeuren. Kijk, dan is het wel zo, wij zitten bij de ANCO aangesloten, meestal wordt dat wel... Dat is de bond een, hè? Ja, dat is de bond. Uh, wel een, een duidelijke informatie overgegeven bij hun. van ja. uh, Wat is wijsheid om te gaan doen? Maar ja, we worden er nooit, uh, nooit wijzer van, zeg ik altijd. Want Leuk. uiteindelijk moet je Het toch gaat ergens, je geld kosten. Uh, ja, ja vandaan gaan halen. En uh, ik zeg ook, ja, je bent momenteel al een beetje voorzichtig met je prijzen. Omdat je gewoon uh, ook niet te duur wil zijn. Maar ja, uiteindelijk moet je wel je kosten eruit kunnen halen. Ja. Ik zeg, je personeelskosten, je huur van je pand. Uh, kijk, want dat gaat ook allemaal omhoog. Dat wordt ook allemaal duurder. Je moet eigenlijk iedere jaar al een prijsverhoging... Doorgaan voeren om je kosten te kunnen blijven betalen. Ja. En ja als je daar nu ook al een prijsverhoging moet gaan doen, en daarbovenop ook nog eens een keer het tarief van de btw moet gaan verhogen, ja. dan komt dat dubbel zo hard aan natuurlijk. Wat zouden ze met die btw-verhoging, wat u betreft, mogen doen als we het dan toch over knippen en scheren hebben? Wegknippen, zou ik maar zeggen, ja. Dooie punten eruit. Ja, ja. dus die inderdaad niet uitdunnen, maar gewoon uh, afknippen, zeg maar. Ja. Nou, dat was niet een echt alledaags gesprek bij de kapper volgens mij. Peter van der Meerschout, uh, we hebben hem ook niet zien terugkeren... hoe hij eruit ziet, vast goed gekomen. Verschillende vakbonden en brancheorganisaties... die hebben een onderzoek laten uitvoeren... wat die gevolgen zijn als de btw verhoogd wordt. Rob Vos, directeur van de ANCO, kwam al even ter sprake. Dat is de brancheorganisatie van de kappers. Goedemiddag. Goedemiddag. En hoeveel banen zouden er volgens dat onderzoek... dat u heeft laten uh, uitvoeren, verdwijnen bij de kappers? Uh, bij de kappers uh, zal dat gaan bij een verhoging naar 19% om ongeveer 5000 banen. 5000 banen. En dan ja. in totaal uh, zo'n 10.000 banen heb ik begrepen ja. als je de schilders bijvoorbeeld ook meerekent. Ja, als je de schilders, de stucadoors, de rijwielherstellers, de schoenherstellers en kledingherstellers meeneemt... dan komt het in zo'n totaliteit op zo'n 10.000 banen van echt hoogscholen vakmensen aan. Ja, want die werken allemaal met de btw van 6%. Zijn dit ja. de banen die u noemt die er door de btw-verlaging in 2000 tot 6% bij zijn gekomen? Ja, nou ja, ja, dat zijn er nog iets meer banen. Als ik kijk in mijn eigen sector, dan zijn er zo'n 5400 banen bijgekomen. En wij verwachten nu een kleine 5000 banen aan verlies. Ja, de redenering is lagere consumptie, lagere productie, hogere werkloosheid, uiteindelijk meer uitkeringen. Maar wie zegt dat die mensen uit de kappersbranche bijvoorbeeld niet gelijk een andere baan vinden en dus geen uitkering hoeven en op een andere manier weer belasting kunnen afdragen? Nou, dat is, dat is eigenlijk redelijk eenvoudig. Het, het, ik zei net al, het gaat hier om vakmensen. Het zijn mensen die echt voor een specifiek vak uh, zijn opgeleid, dat ze ook prachtig vinden om uit te oefenen. En een ze dat met veel liefde de, de mensen aan het knippen is, u hoorde er net een. Is niet iemand die heel gemakkelijk uh, terug te schakelen is naar de kassa van de supermarkt. Nou, en, dus ja. dat ja. werkt gewoon niet. Dat werkt niet, dat willen ze niet. Uh, ze willen hun de, vak uitoefenen? Ja. Mensen houden van hun vak en uh, het is ook belangrijk, om, daar is ook veel in geïnvesteerd door uh, de mensen zelf en hun ondernemers... Uh, ze willen dat gewoon blijven uitoefenen. Ja, het onderzoek stelt, het, het kost veel geld, maar door de extra inkomsten van die uh, belasting met de verhoging, komt het rijk uiteindelijk net al wel voordeliger uit met een verhoging naar 19%. Ja, ja, ja hoor, het, het totaal uh, levert het rijk, en dan heb ik het over alle arbeidsintensieve branches, levert toch wel het reuze bedrag van zo'n 99 miljoen euro op. Ja, maar dat alle kleine beetjes helpen, volgens mij, voor het kabinet. Ja, daar staan 10.000 banen tegenover, hè, dus van die vakmensen dus dat lijkt ongunstig en, en daarnaast is het natuurlijk wij hebben eerst in 2000 met die sectoren ook uh, zeg maar de BTW-verlaging bereikt. We hebben voldaan vervolgens aan de eis om zeg maar, ook banen winst te boeken uh, daardoor. Dat is allemaal keurig gebeurd. En het is eigenlijk nu een beetje raar dat die branches die zo succesvol daarin nu opereren... en onder druk staan door de algemene economie... nu uh, specifiek getroffen zouden worden door een dergelijke maatregel. Ja, dit, is, vind... dit is die 19 procent, 99 miljoen. Ja. Er wordt ook wel eens gesproken over verhoging van 6 tot 8 procent. Waar kom je dan op uit qua uh... netto winst voor het kabinet? Je, je zou daar wat de, de kappers uh, betreft, zou je daar op zo'n zo 12 miljoen euro netto uitkomen. Uh, en daar zouden zeg maar zo'n 5000 banen mee gemoeid zijn. Hm. En het zijn allemaal kale rekensommetjes, dat is natuurlijk altijd de ellende hiervan. Maar het zijn mensen die erachter zitten eh, om wie het gaat. Ja, en de timing van het onderzoek is natuurlijk goed gekozen, want het is nog niet besloten. En ik neem aan dat u hoopt op deze manier te beïnvloeden in het kathuis. Ja, we hebben de onderhandelaars hebben deze boodschap uh, laten, uh, maar laten horen. Ook omdat we uit het Haagse circuit uh, hoorden al reuze bedragen als dat een dergelijke maatregel mogelijk wel 500 miljoen zou opleveren. En we hebben toen toch maar nog maar eens een keer extra laten becijferen wat het werkelijk oplevert. En daarnaast zal waarschijnlijk het Centraal Planbureau en de ambtenaren van Financiën ook nog hun eigen rekening uh, opstellen hiervoor. Ja, nee, maar dat is goed. Hè. Maar onze onderzoeken zijn uh, door gedegen onderzoekbureaus gedaan, die ook die systematiek goed kennen. Dus uh, natuurlijk mag het nagerekend worden. Rob Vos, directeur van de ANCO, brancheorganisatie van de Kappers. Dank voor uw toelichting bij dit onderzoek. Graag gedaan. En daarmee gaan inderdaad een hoop bedragen over tafel. Het gaat natuurlijk om die tafel in het katshuis, waar het kabinet toch ook gaat rekenen... en kijken wat ze kunnen besparen met die maatregel. Verhoging eventueel van de BTW voor die arbeidsintensieve diensten. Peter Blok in Den Haag, heb jij het kabinet wel eens bedragen... daarover horen uitspreken, wat ze daarmee willen besparen? Ja hoor, het is natuurlijk ook makkelijk geld verdienen. Dan komt er bij elke knipbeurt meer geld in het laadje, meer geld in de schatkist... als de belasting op die arbeidsintensieve diensten van het lage naar het hoge tarief gaat, dat levert dan pak een beet 400 miljoen euro op. Ja, met een verhoging van de btw is ook snel meer geld te verdienen. Volgend jaar moet Nederland al fors bezuinigen van Europa. En het lage btw-tarief kun je bijvoorbeeld ook met 1 verhogen. Dat levert 700 miljoen op. Het hoge btw-tarief met 1 verhogen levert in één klap 2,1 miljard euro op. Bij 2 komt er ruim 4 miljard euro extra in de schatkist. Dus dat is allemaal makkelijk geld te verdienen en ook... Heel snel. Maar dat zijn veel hogere bedragen dan uh, de meneer van de Kappersorganisatie noemde. Die kwam met het uh, iets wat badinerende ondertoonbedrag. Uh, het reuze bedrag van 99 miljoen euro. Dat is toch een discrepantie? Ja, nou, het gaat over meer diensten dan alleen de Kappers natuurlijk. Het gaat, uh, ja, BTW wordt natuurlijk overal opgegeven. Ook op de dagelijkse boodschappen. Uh, nou, Voor die arbeidsintensieve diensten daar gaat een bedrag rond van 400 miljoen euro. Nou, de Kappersbaas had het over... Um, uh, 99 miljoen voor, de, voor alle arbeidsintensieve diensten. Hoe dan ook, Peter? Hoe ligt dat bij de partijen? VVD, PVV en CDA? Btw-verhoging? Ja, die zijn in principe tegen een btw-verhoging. De VVD wil traditioneel belastingen omlaag in plaats van omhoog. Het is uh, slecht te verkopen voor de liberalen dus. Uh, maar ja, nood breekt de wetten. Het CDA is ook niet voor. Maxime Verhaag is tenslotte minister van Economische Zaken. Het consumentenvertrouwen is laag. We kopen al weinig tot niks. En dat wordt er natuurlijk niet meer op als afgelopen alles nog eens duurder wordt doordat de BTW omhoog gaat. En ook de PVV wil Henk en Ingrid niet op extra kosten jagen. Nou, die partij was al eens woedend op VVD-staatssecretaris Wekers... die in zijn fiscale agenda schreef... dat hij misschien de dagelijkse boodschappen in het hoge tarief wil hebben. Toen werd hem met de grond gelijk gemaakt. Maar ja, zoals gezegd, het is uh, makkelijk die BTW verhogen... en levert snel geld op. Dus uh, ja, dat uh, levert uh, wel degelijk dus uh, uh, gespreksstof op in het katshuis. Uitgesloten is het zeker niet. Vlak voor de onderhandelingen in het katshuis sprak ik met Stef Blok van de VVD hierover. De btw verhogen, is dat slim? Dat is een hele verveelde maatregel. Als liberaal hou ik er ook niet van om steeds weer een graai te doen in de portemonnee van de burgers. Dus onze inzet is echt zoveel mogelijk met, met hervormingen. Zoveel mogelijk het vet bij de overheid wegsnijden. En belastingverhogingen, daar houden we eigenlijk niet van. Eigenlijk niet? Nee, daar houden we niet van. Nee, hij wil niet. Maar ja, hij moet misschien dus wel het dilemma in het katshuis. Is het dan ook denkbaar, Peter, dat alles in Nederland hetzelfde btw-tarief krijgt? Nou, dat kan. Dat zou ook een enorme klapper zijn. Dat is pas in Denemarken gebeurd. Staatssecretaris Wekers heeft een commissie aan het werk gezet... om daarvan alle gevolgen te bestuderen. Het CDA en de PVV zijn bang dat in de grensstreek veel winkels... veel van hun klanten zien vertrekken naar Duitsland en België. En dat kost ook nog eens banen, dus die hebben grote twijfels. Maar ja, meestal worden er dus uitzonderingen gemaakt maakt voor die dagelijkse boodschappen. Weken zei een maand geleden nog dat hij alle gevolgen gaat onderzoeken. Toen sprak hij nog over een mogelijke verhoging van 6 naar 8 procent. Hij wilde laag en hoog, het laag en het hoge tarief... dichter bij elkaar brengen. En ook wil het kabinet liever consumptie belasten dan arbeid... want werk is al duur in Nederland. Maar dat het lage btw tarief omhoog gaat... dat is dus zeker niet uitgesloten. Peter Blok, dank je wel.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 Alle vlaggen op overheidsgebouwen in Nederland zullen morgen half stok hangen uit medeleven met de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. In België is morgen een dag van nationale rouw afgekondigd, met onder meer een minuut stilte op scholen. Bij het ongeluk kwamen 28 mensen om het leven, onder wie 15 Belgische en 7 Nederlandse schoolkinderen. Ook provincies en gemeentes worden opgeroepen om de vlaggen morgen half stok te voeren.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 Morgen kan dat daar weer gebeuren. De nacht is ook niet zo uh, erg koud die we ertussen hebben. Wel helder, droog dus ook, en minimum van ongeveer 5 graden. Dan morgen, als gezegd, in het zuidoosten weer veel zon en hoge temperaturen. Maar in het noordwesten van het land wordt het een ander verhaal. Daar krijgen we te maken met laaghangende bewolking. Misschien wel nevelvelden die van zee binnendrijven. En onder die wolken is het niet warmer dan 9 tot 11 graden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. En die is bij zee af en toe vrij krachtig. Windkracht 5. Dan zaterdag en zondag het weekende. Overal meer bewolking. En op beide dagen kan er wat neerslag vallen in de vorm van buien. De meeste denk ik op de zondagochtend. En de temperatuur gaat in het weekende omlaag. Maxima dan van ongeveer 11 graden. Maar na het weekend herstelt de lente zich. Met droog weer, iets oplopende temperaturen. En in elk geval meer zon. Awb ah, Verkeersinformatie. Het is iets minder druk dan gebruikelijk op donderdagmiddag... met nu 160 kilometer, terwijl we normaal boven de 200 zitten. Maar toch een paar lange files. Op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Leidsendam en, en Dorp, 7 kilometer. Een beter alternatief naar Amsterdam, vanuit Den Haag tenminste, is de route via Wassenaar. Op de A20 Rotterdam-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knap het Gouwe, 10 kilometer. Op de A27 gorken Meren, tussen Knappert-Rijn-Zweert en Bildhoven 7 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd in het noorden van het land. Op de A28 Groningen naar Assen. Tussen Groningen-Zuid en Fries staat 6 kilometer file. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone Vaste mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer... direct op uw mobiel, zonder doorschakelkosten...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 Vijf minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Lommel en Heverlee. Twee Belgische plaatsjes in diepe rouw. Veel nabestaanden en betrokkenen zullen vanavond aanwezig zijn... bij een waken in de sint jozefkerk in Lommel. Karen Albers vroeg Glenn van den Boek van het bisdom Hasselt... wie vanavond bij die waken zal voorgaan. Vanavond zal biskop Patrick Hoogmachters, dus de biskop van Hasselt... samen met de pauselijke nunsjes, voorgaan in de gebedswaken. En hoe ziet hij eruit, de waken? Wel, de waken is zo opgebouwd dat de, de bisschop even de aanwezigen binnen en buiten zal begrutten. Um, en dan is er een, een uh, moment van bidden en zingen samen. Liederen van TZ, de psalmen bidden. Om het evangelie wordt gelezen um, van Jezus in de storm met de apostel in de boot. En op het einde van de viering zullen de bisschop en de nuncius de mensen voorgaan... om buiten tussen de kerk en de school in een kaarsje aan te steken als een symbool van verbondenheid... als een teken van respect en van rouw ook. En alle aanwezigen, zowel mensen in de kerk als de aanwezigen buiten... worden uitgenodigd om hetzelfde te doen. En we willen met dit ritueel ook de viering afsluiten... omdat we denken dat mensen in momenten zoals deze rituelen nodig hebben. Dat is ook de belangrijkste reden waarom u hier naartoe bent gekomen. Ja, natuurlijk, want op zulke momenten hebben wij als kerk ook geen antwoord... Eh, Waarom moet dit gebeuren? Waar is God op zo'n moment? Het is belangrijk dat wij als christenen in de pijn van de mensen gaan staan. En uh, in, op die wijze wilde de bischop vanavond expliciet aanwezig zijn. Uh, hij heeft gisteren ouders zien vertrekken. Hij heeft ze gesproken voor ze naar Zwitserland vertrokken. En hij leeft daar zeer mee mee. En hij, dit, wilde, dit was voor hem ook een teken om ja, zijn nabijheid uit, uit te drukken. Hoe druk wordt het? Wat denkt u? Totaal geen idee. van Als we aan de persbelangstelling aandacht moeten besteden, ja, dan is half Europa hier. Uh, ik hoop dat het alles sinds een sober viering wordt, dat de gemeenschap zelf, uh, die hier in rouw is, die zeer maar gekwetst is, ook een avond van verbondenheid kan hebben. En dan is het niet nodig dat we groot en getalen zijn, maar wel dat er met het nodige respect kan samengezeten worden. Binnen is plaats voor een man of 300, begreep ik. Hier buiten zijn nog wat stoelen neergezet, um, dus er is ruimte genoeg. Er is ruimte. Binnen wordt er ruimte voorbehouden voor de betrokken families en voor de kinderen, leerkrachten en personeel van de school. Wij denken dat het belangrijk is dat zij op de eerste plaats in die ruimte kunnen aanwezig zijn. Uh, buiten staat er een groot scherm opgesteld, mensen kunnen volgen en er zullen stoelen bij gezet worden naarmate het nodig is. Maar ik denk dat vele mensen ook uh, gewoon blij zijn dat ze een staanplaats hebben. Maar we hebben totaal geen idee van hoeveel mensen verwacht worden. U, zei net, uh, u stelde net die vraag die waarschijnlijk veel ouders zich zullen stellen. Waar was God op dat moment? Ja, als kerk heb je dan eigenlijk ook geen antwoord, hè? Nee, en uh, we mogen ook niet de pretentie hebben dat we het antwoord hebben. Niemand begrijpt waarom dit lijden nodig is. We kunnen als christenen alleen hopen en, en ook geloven, zeker in deze tijd, op weg naar Pasen, waar ook eerst langs het kruis gepasseerd wordt. Ik denk dat dat ook de plaats van God is. Hij is ook op dat kruis met de pijn van de mensen nu. En wat daarna komt, ja, uh, wie zal het zeggen? Dat is de heer van de boek van het bisdom Hasselt. Over de rouwverwerking bij de kinderen praten we verder met Riet Fiddelaars. Zij is daarin gespecialiseerd, heeft er een aantal boeken over geschreven. Goedemiddag mevrouw Fiddelaars. Goedemiddag. Ja, als, als we naar die jongeren kijken, de kinderen, wat is de eerste dagen vooral belangrijk voor degenen die hierdoor getroffen zijn? Nou, voor de kinderen is het vooral belangrijk dat de dingen weer zoveel mogelijk doorgaan. Zoals tevoren. Dus dat de normale structuur weer gehandhaafd wordt. Ik hoorde gisteren op de Belgische tv dat ze vanaf vandaag weer normaal lessen zouden draaien in Lommel. Ja, normaal. Wat is normaal? Maar zoveel mogelijk weer de, de lessen oppakken. En ik denk dat dat een heel goed besluit is. En, en daarin kijken van welke kinderen hebben extra... Zorg nodig, wie wil er even uit de klas omdat hij moet huilen of omdat hij wat aandacht nodig heeft. En, en dat er voldoende hulpverlening in school aanwezig is uh, die die kinderen kunnen opvangen. En waarom is die structuur bij kinderen dan juist zo belangrijk? Want dat wordt bij volwassenen bij rouwverwerking uh, anders gezegd. Ja, maar, maar kinderen zijn natuurlijk geen volwassenen. En kinderen die, die hebben het, het vertrouwen weer nodig dat dingen weer door. Er is, is zo'n chaos in het leven, er is zo'n verwarring. En in, in die chaos zoeken zij weer vertrouwdheid, veiligheid. En die veiligheid vind je in structuur. Ja. Dus in de normale dingen van alle dag. En daarin zijn ook de mensen belangrijk... waar zij dagelijks mee te maken hebben. Psychologen en hulpverleners die zijn meer op de achtergrond nodig... om de volwassenen ruggesteun te geven. Om die om die te ondersteunen in het opvangen van de kinderen. En nu hoorde ik gisteren een leerkracht... Uh, die heeft kinderen uit de klas verloren. Ja. Zij moet ook de kinderen opvangen op ja. school die zijn achtergebleven. Ja. En ze heeft natuurlijk zelf ook een collega ja, verloren. Hè? Dat is een ontzettend gecompliceerde situatie. Ja, precies. Dat, dat is natuurlijk wat het hier ook zo extra moeilijk maakt. Want kinderen stemmen zich af op die volwassenen. Dus als die volwassenen verdrietig of angstig... of nou ja, wat dan ook is, dat, dat voelen kinderen. Dus het is, het is juist belangrijk op deze leerkracht... Te ondersteunen in wat zij kan... en te kijken van, kan jij wel alleen voor die klas staan? Moet er iemand bij jou zijn? Maar dat als zij er enigszins kan zijn voor de kinderen... dan is dat belangrijk. En dat, dat er dan iemand voor haar is waar zij tegen kan leunen... Waar, waar, aan wie ze af en toe dingen kan overlaten. En, en dat ze woorden geeft, dat is ook belangrijk. Ze kan het niet wegstoppen, want dat voelen kinderen. En dat ze tegen kinderen zegt van... weet je, ik ben ook zo verdrietig dat we... Nou, en dan noem je de namen verlogen zijn. Dus af en toe moet ik ook huilen. Dan huilen we gewoon maar even samen. En dadelijk doen we weer andere dingen. Ja, en die eerste dagen tijd is structuur in de chaos. Scheppen ja. dus, dus het belangrijkste. En, en daarna, wat is daarna belangrijk voor kinderen? Nou, en, en in die structuur, uh, elk kijken van... Uh, want Weet je, er wordt ook gezegd van hoe verwerken kinderen dit verwerken? Weet je, daar is nu nog helemaal geen sprake van. Dus, en dat dus, zal voor ieder kind ook weer anders zijn, denk ik. Jazeker. En en, en, en wat je daarnaast kunt doen is uh, kijken van hoe kan die binnenkant van kinderen naar buiten komen. Wat gebeurt er allemaal in die kopjes en in die lijven? En, en, en, en moeten we niet gewoon even een uur de gymzaal in of het bos in om om om wat er allemaal in dat lijf opgeroopt wordt, nu dat er, eruit te laten. Andere kinderen die zullen liever tekenen, de derde die gaan op die kleintjes misschien op de speelmat het uitspelen. Uh, noem maar op, want zoek manieren, en dat kan ook voor kinderen verschillend zijn, van om naar buiten te laten komen wat daar van binnen zit. En kinderen zijn niet zo goed om daar woorden aan te geven, soms wel, soms zeggen ze het ook heel kernachtig. Is er daarbij ook verschil tussen jongens en meisjes? Er is zeker verschil tussen jongens en nou in het algemeen. Je kunt niet allemaal over één kam scheren. Maar jongens hebben het vaak meer in hun lijf zitten. Meisjes kunnen het dan beter verwoorden in taal. Maar jongens hebben ook vaak zo nodig om het uit het lijf te laten. En anders zie je ook vaak bij jongens dat het in agressie naar buiten komt. Hè, dat ze gaan boos zijn. En die boosheid is er gewoon. Van Dat dit kan gebeuren. Bij meisjes is dat anders? Nou, bij meisjes zit die boosheid vaak wat meer onder het verdriet. Die is er ook. Dus ook daar is het belangrijk om wat te doen... Maar... Zij kunnen er toch wat meer handen en voeten geven in taal. En, en, en jongens hebben daar vaak wat meer moeite mee. Ja. Maar wat voor jongens goed is, zeg ik altijd... juist om het uit het lijf te laten in, in, in beweging... is voor meisjes net zo goed. Ja. En de leeftijd, maakt dat wat uit? Ja, dat maakt zeker wat uit. We die kleintjes die gaan ook vaak weer over tot de orde van de dag. De kleintjes die, die stemmen zich het meest af op de volwassenen. Dus als daar weer rust is, dan zie je ze ook weer spelen... En dan komen ze af en toe weer met een opmerking over wat er gebeurd is. En dan gaan ze weer spelen. En hoe groter de kinderen zijn, hoe meer ze het besef hebben van de ernst van de situatie. En hoe ouder ze zijn, hoe meer ze al een beetje realiseren. Maar dat kunnen wij zelf als volwassenen nog niet eens. Van wat de impact is van wat hier gebeurt. Ja, en dat begint dan bij een jaar of zeven? Nou, Laat het zo zeggen, in theorie is het zo dat kinderen vanaf een jaar of zes uh, een beetje kunnen begrijpen dat dood onomkeerbaar is. Ja. Dus daar begint, het, daar begint het besef eigenlijk. Is, is er de laatste jaren veel ervaring opgedaan... met, met de aanpak van, van de hulpverlening op zo'n school? Ja, er is, er is veel gebeurd in de laatste jaren. Er is ook veel materiaal ontwikkeld. En er zijn ook uh, veel mensen opgeleid. Dat is in Nederland zo, maar dat is intussen ook in België zo. Veel mensen opgeleid om specifiek met kinderen te werken... op het gebied van verlies en trauma. Riet Viddelaars, dank voor uw, uh, uw woorden bij België. Dank u, dank. Wel. Dank u wel. Shoppen op de TFAF, de kunstbeurs voor the rich and the famous. Wie wil dat niet? Dat straks. Verkeersinformatie, René Passet. Een hele normale avondspits met uh, nu 200 kilometer file. De langste file die staat op de A20 nu, van Rotterdam naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe, 9 kilometer. Het is niet helemaal duidelijk waarom die file daar zo lang is. En op de A50 arnhem os nu ook uh, wat meer vertraging. Tussen Rijnkum en Knoop het Valburg, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. In Rotterdam is op dit moment de manifestatie de dag van de schreeuw aan de gang om te gedenken dat het precies één jaar geleden is dat de opstand in Syrië is begonnen. Verslaggever Gary van Pinksteren praat met Rosh Abdel Fattah, één van de organisatoren. U roept hier namen. Waar, wat zijn dat voor namen? Waarom roept u ze? Die namen zijn allemaal steden die getroffen zijn door het Assad-regime. En, en, in Syrië, uh, in de regering Syrië, ja. van Assad. Ja, uh, dus het is gestart in Damascus. De eerste, uh, de eerste demonstratie een jaar geleden, precies vandaag, is gestart. Precies eigenlijk dit moment, uh, uh, na vrijdaggebed. En, uh, en dat is dus nu een jaar lang aan de gang is. Bijna alle steden in Syrië is hard getroffen... En nog steeds de, de wereld zit toe te kijken en doet niks. Komt u zelf uit Syrië? Ik, ben, ik kom zelf uit Syrië, ja. Heeft u daar nog familie? Ja. Wat hoort u van ze de laatste tijd? Mijn familie in Damaskus heb ik haast geen contact mee. Het is, uh, het is ook om hen hun niet in gevaar te brengen. En uh, mijn familie in, in, in Noord-Syrië, zeg maar, iedere dag wordt gedemonstreerd. En uh, van de week is uh, twee doden gevallen. Uh... Ik ben Youssef. Ik kom uit Syrië. 21 jaar oud. U komt uit Syrië. U bent pas 21. U ziet er ook heel jong uit. Wat is er precies gebeurd? Waarom u weg bent gegaan? Ja, yeah. the, they arrested me in April and I ran away from the prison. I jumped from the car. Ik ben in Syrië gearresteerd. Ze brachten me naar de gevangenis. Maar op weg naar de gevangenis ben ik uit de auto gesprongen. Toen heb ik me tien dagen in Syrië verscholen. En uiteindelijk ben ik uit Syrië gevlucht omdat ik daar ook niet langer kon blijven they could kill me or something Heeft u nog veel contact met uw familie en vrienden in Syrië? I have to call them through Skype because it's safe. I can say my my my name on telephone for example. Ik kan mijn familie in Syrië niet bellen, dat is gevaarlijk. Maar ik kan nog wel contact met ze hebben via Skype of via Facebook. Dan hoef ik mijn naam niet te zeggen. Zo, so through Skype of Facebook, ja. Yeah. Zijn er ook mensen vermoord die u kende zelf? Ja, yeah, they killed uh, more than 10 of my friends in last year. Ik ben meer dan tien van mijn vrienden verloren, van mijn eigen vrienden. Uh, er zijn er ook een heleboel gearresteerd en die zijn een maand of langer vastgehouden. Iedereen gaat nu zo'n beetje naar binnen. In een. Zaaltje hier waar je binnen kan lopen door je voeten te vegen op een matje waar President Assad op staat. En ik denk dat er misschien zo'n 30 of 40 mensen hier aanwezig zijn. Moet er een militaire interventie komen? We have a, a 22 miljoen uh, men there. We can do everything, but we need guns. We don't have it. We hebben wapens nodig, we kunnen zelf daar strijden. Er hoeft niet een militair ingrijpen van buitenaf te zijn. We zijn daar met 22 miljoen mannen. Maar geef ons de middelen om die strijd te voeren... en geef ons ook de wapens om die strijd te voeren. Ja, Ik ben enorm teleurgesteld dat er een jaar lang... en eigenlijk op, op de grond is niks gebeurt. Het wordt alleen maar gepraat en slogans geroepen... maar in de werkelijkheid is helemaal niks gedaan. Ja, zeg het maar, Tim. We kijken naar elkaar. Ja, dat was een verslag van Garry van Pinkster. De dag van de schreeuw in Rotterdam. Dan ga ik door met de kunstbeurs Tevaf in Maastricht. We hoorden eerder al dat er veel belangstelling is uit China daarvoor. Er zijn ook allerlei andere, andere ontwikkelingen op kunstgebied in Nederland. Met de scheringa collectie Er komt een nieuw museum in de Achterhoek. Jeroen Wielaert bespreekt het met een grote belangstellende. Dat is Benno Tempel, directeur nu van het gemeentemuseum in Den Haag. In Studio 2000 zijn we terechtgekomen, Nederlandse art gallery... en staan voor een verrukkelijk liggend naakt van Jan Sluiters. Dat is geen modern realisme. En dat zul je hier ook niet tegenkomen, Benno Tempel... directeur van het gemeentemuseum Den Haag, want dat modern realisme... Allemaal in de achterhoek te zien binnenkort. Nieuws van vandaag uit de achterhoek is namelijk dat Hans Melgers... zijn pas geleden verworven scheringa collectie wel degelijk wil onderbrengen daar... in een nieuw museum van wel 4000 vierkante meter. Ja, enorm. Het is erg groot, 4000 vierkante meter. Dus ik denk dat hij daar een uh, schot in de roos heeft. Uh, een Nederlands museum voor realisme, dat, uh, dat was er nog niet. En ik denk dat het een uh, kunstvorm is die bij een groot publiek enthousiasme opwekt... Dus ik denk dat ze daar in het, in het oosten van het land heel erg blij mee gaan zijn. Heel opmerkelijke beweging, want een, nog een jaar of twee geleden... was het uh, heel somber gestemd in de Nederlandse kunst. Uh, er waren inderdaad al berichten over schatrijke Chinezen. Maar blijkbaar, over Messenassen gesproken... Blijkt dat ook in Nederland te huizen? Ja, dat is natuurlijk heel, heel positief. En ik moet zeggen, voor het gemeentemuseum Den Haag merken we dat al jarenlang. We krijgen heel veel stukken geschonken van particulieren. Ook nu? Ook nog steeds nu. Bij heel veel mode wordt heel vaak geschonken. Mode, Glaswerk, zilverwerk, heel vaak geschonken. Maar ook schilderijen. Kan toch niet op tegen zo'n absolute nieuwe topper in het oosten des lands. Heel goed voor de spreiding van de cultuur in Nederland... Wordt gedaan dus door een zeer vermogende particulier, komt geen minister aan te pas. Ja, nee, dat is uh, aan de ene kant uh, heel hoopgevend. Nee, dat is heel hoopgevend. Aan de andere kant um, is het ook een verantwoordelijkheid denk ik van de politiek. Kijk, die collecties in Nederland zijn grotendeels van de overheid. In dit geval van de Schirrinka-collectie niet, dat was een particuliere collectie. Die dreigde verloren te gaan. Uh, gelukkig is er een andere particulier gezegd, uh, geweest die heeft gezegd dat wil ik behouden. En waarom ze daar in het oosten van het land zo blij mee zijn is dat er natuurlijk miljoenen op gaat leveren daar. Kijk maar naar, er was laatst veel sprake over het Groningen Museum. Er was een financieel probleem van ongeveer 4 miljoen. Kees van Twistweg. Kees van Twistweg, leden van de Raad van Toezichtweg. Maar wat je bijna niet hoort, is dat de stad en onderlanden... 40 miljoen per jaar aan het Groningen Museum verdienen. En dat gaat nu in de Achterhoek gebeuren. Maar moet daar dan ook niet een hele goede directie op zitten? En moeten ze ook zich er niet voor hoeden om ooit met Den Haag te maken te krijgen? Nou, ik zou zeggen, het is ook juist contact met de andere musea. Uh, ga samenwerken en zorg dat daar echt een fantastisch instituut... voor Nederlandse realistische kunst ontstaat. En inderdaad, zet er een goede directie of goede staf op... zodat die het en financieel goed kunnen gaan runnen... maar vooral ook inhoudelijk. En het moet natuurlijk ook wel spannend zijn wat daar gebeurt zometeen. Je moet niet alleen die schilderij ophangen. Je moet ook de gaan organiseren. En moet... Er moet beweging zijn in de Achterhoek. Er moet beweging niet zijn. Niet alleen maar Willinkjes en Pijkenkoch laten zien. Nee, wat aardig is natuurlijk als je in zo'n landelijke omgeving zit... want ik neem aan dat ze in een landelijke omgeving terechtkomen... Zorg ergens dat... achter Vorden, Bijvoorbeeld. bij Zutphen in de buurt. Heerlijk, fantastisch daar aan de rivier. Zorg nou dat er een mooi uh, hotel bij komt. Ga de cursussen geven, uh, koeien schilderen, weet ik voor wat. Uh, zorg dat je daar een heel mooi programma van maakt. En dan heb je daar soms echt een succesverhaal in, uh, in het oosten van het land. Het is heel goed. Maakt niet uit eigenlijk waar het terecht komt, als het maar in Nederland blijft. Dus ik ben, uh, al, al was het in, in Lutjebroek gekomen, uh, dan was het nog goed geweest. Nee, het is heel, heel goed voor Nederland. Wat een beweging straks naar de achterhoek. Ja, dan uh, kan de overheid ook weer nieuwe wegen aanleggen. is goed voor de economie. Moet je zien wat een vliegwiel dat wordt. Het zijn dus niet alleen de rijke lui uit het Verre Oosten. Het is rijkdom in eigen land. Gelukkig wel. En uh, gelukkig hebben die ook een hart voor de, voor de cultuur. Jeroen was dat met Benno Tempel op de TVAF, de kunstbeurs in Maastricht. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Morgen is een dag van nationale rouw in België. Om 11 uur wordt in heel het land een minuut stilte gehouden. De websites van de kranten noemen activiteiten die uit respect zijn geschrapt of verschoven. Zo wordt de finale van het tv-programma The Voice of Vlaanderen verschoven naar zaterdag. Universiteiten schrappen de komende tijd 30 alfa-studies. Volgens NRC Handelsblad zijn vooral de faculteiten letteren en geesteswetenschappen de klos. De Universiteit van Amsterdam schrapt bijvoorbeeld de studie Roemeens. Op de Universiteit van Utrecht verdwijnt het Portugees... en dat komt door de bezuinigingen van het Rijk. Website nu.nl had gisteren last van een cyberaanval. Een hacker verspreidde op die manier een kwaadaardig virus. Nu schijnt alles weer in orde te zijn... dus we durven weer te kijken op de nieuwswebsite. Steeds meer Duitsers wonen in bunkers, staat er onder meer. De Duitse overheid heeft 220 betonnen bunkers... uit de Tweede Wereldoorlog te koop gezet. En daar is belangstelling voor, er zijn er al 50 verkocht. Zo heeft architect Rijn... Milke uit Bremen uh, die is erin geslaagd ramen en deuren te maken in de wanden die meer dan een meter dik zijn. Twee bunkers zijn omgetoverd tot oefenruimte voor muzikanten. Je kunt daar zo hard drummen als je wilt, want de buren horen echt niks. De scheepsbel van het rampschip Costa Concordia is gestolen. Sky News heeft het signalement, een kopere bel van 10 kilo... met het opschrift Costa Concordia 2006. In dat jaar kwam het schip in de vaart. Begin deze maand hing hij nog aan de brug van het gekapseizde schip. Het is onduidelijk wie de diefstal gepleegd zou kunnen hebben. Er mag bijna niemand bij het schip komen. De leider van het onderzoek naar de scheepsrampen zit niet op extra werk te wachten. Dan moeten we dit ook nog uitzoeken, zegt hij. Rokjesdag, één straaltje zon en het is rokjesdag. Zo werkt het dus niet. De Volkskrant wijt op de website een bozige kolom aan het fenomeen. Want Rokjesdag is trending op Twitter. En ook trending Martin Bril, de ontdekker en geestelijk vader van het verschijnsel. Bril zelf plaatste Rokjesdag zeker een maand later. Hij schreef, mijn Rokjesdagen spelen zich altijd af rond 15 april. Op een donderdag, dat dan wel weer. De conclusie van de Volkskrant column, het is vandaag geen Rokjesdag. Het wordt het morgen niet, het wordt het volgende week niet. En laten we er nu over ophouden. Is dat ook een antwoord? Dat staat in de Volkskrant. Oké, okay, right, goed. We houden erover op vandaag. In Denemarken is een discussie opgeleid over een tv-programma... waarin gevangenen leren koken. Een restaurant achter tralies worden acht weken lang... twintig gevangenen gevolgd die kookles krijgen van topkok... Klaus Meijer, slachtoffers van de gedetineerden zijn woedend... meldt de website The Kopenhagen Post. Een vrouw die door haar ex zwaar was mishandeld... zag de ex in dat kookprogramma terug. Een organisatie die slachtoffers helpt... zegt dat het een schokkende ervaring is... als daders plotseling tv-sterren worden. De Deense tv-zender die het programma uitzendt... zegt dat het de bedoeling is... gevangenen weer op het rechte pad te krijgen. Venraai krijgt een samenscholingsverbod voor jongeren... meldt de Limburgse omgroep L1. Op die manier wil de gemeente overlast in het stadscentrum terugdringen. Het betekent niet dat jongeren niet meer in groepjes op straat mogen staan. Alleen als ze overlast veroorzaken... dan worden boetes uitgedeeld. Jongeren kunnen een boete van 250 euro krijgen... en de ouders krijgen een brief of een bezoekje van de burgemeester. Het samenscholingsverbod in Vendraai gaat morgen in. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen meer over de busramp in Zwitserland... met Belgische en Nederlandse kinderen. Buitenlandse Zaken maakt net bekend dat er niet zeven... maar zes Nederlandse kinderen zijn omgekomen. Wellicht na zessen meer hierover. Tot zo.